Middernacht, zaterdag 5 oktober. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij de gevechten in Egypte tussen aanhangers van de moslimbroederschap... en hun tegenstanders zijn zeker vier doden gevallen. Onder meer in Cairo braken gevechten uit... toen duizenden aanhangers van de afgezette president Mossi... het Tahirplein op probeerden te komen. De politie gebruikte traangas... en vanuit militaire voertuigen zou met scherp op betogers zijn geschoten. De Fiat heeft een man uit Gemert opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij voor ruim 9 miljoen euro... heeft gefraudeerd met beleggingen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man het ingelegde geld... van nieuwe beleggers gebruikte om rendementen uit te betalen aan anderen. Ook zou hij enkele miljoenen euro's hebben gebruikt voor privé-uitgaven.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 Goedenacht. Dit weekend is het weekend van de wetenschap. En uh, dat is het Wetenschap en Technologie Festival van Nederland, zo wordt het genoemd. Musea, onderzoeksinstellingen, laboratoria, universiteiten, bedrijven en tal van andere organisaties openen hun deuren voor het brede, het grote publiek. U kunt het weekend dus bijvoorbeeld ervaren hoe leuk, interessant en belangrijk wetenschap en technologie zijn. Een van de instellingen waar u terecht kunt dit weekend is het NIOS. Dat is het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek Zee. Dat heeft twee vestigingen en u kunt terecht in Ierzeke. De directeur van het NIOS is Henk Brinkhuis. Die werkt vooral op Tessel trouwens. En naast, naast dat hij directeur is van NIOS... is die hoogleraar paleoceanografie aan de Universiteit van Utrecht. En hij is ook nog opgeleid tot marinegeoloog. Maar die paleo, paleoceanografie... Uh, betekent dat die veranderingen in het klimaat in de zee bekijkt... over een hele grote tijdsperiode. Hij heeft miljoenen jaren, honderden miljoenen jaren. Uh, Henk Brinkhuis, hartelijk welkom. Zeer goedenavond. In Luna. Met excuses voor de griepstem. Ja, dat vergeven we meteen. Dan kun je niks aan doen. Zo gaat het. En uh, ik, ik bied vast mijn excuses aan voor de keren dat ik ga struikelen... over dat woord paleoceanografie. Ja, omdat het nu gewoon best paleoceanografie. Ja, dat ja, ja, je hebt het vaker door. gedaan. He. Zelfs voor mij niet. Uh, het weekend van de wetenschap... Wat is er te doen in eerste keer? In eerste keer. In eerste keer is het van, van alles te doen. Maar het gaat vooral om de schatkamers van de zee dan in dit geval. En dat is echt, echt ook letterlijk in de zin van dat iedere keer als wij daar, als je diep of ondiep gaat duiken. je hebt alle centjes voor die expeditie bij elkaar gespaard of afgetroggeld ergens. dan vinden we weer van allerlei nieuwe dingen. Echt verrassend nieuwe dingen. En zo gaan zij bijvoorbeeld aan, kunnen zij laten zien daar. dat bijvoorbeeld eenvoudige organismen, zoals zij het zelf noemen. Mosselen dat die zichzelf organiseren op de zeebodem zodanig dat ze een soort van ideale positie innemen, als een soort van kolonie, eigenlijk moet je dat voorstellen. Ja. die ook vervolgens weer landschapvormend is. Dus die, die, die clubs van mosselen die vormen hun eigen landschap en dat gebruiken wij dan weer om. Maar wacht even, ja. die vormen hun eigen landschap. Wat ja, dus dat? die. Je kan ook zeggen van een konijn, weet je wel, dat graaft ook holen... en die vormt in die zin ook zijn eigen landschap. Maar ze richten zich zodanig in op de juiste temperatuur... hoeveelheid nutriënten... maar ook dat ze net niet van elkaar al, al die voedingsstoffen af, zeg maar, afpikken. Zodanig dat ze toch in een club gaan optreden... En daarin, en in een zeer groot aantal, uiteraard. Dus ze stellen en die zich heel. binden daarmee ook dat zand waar ze, waar ze dus op, op, op groeien en op vastzitten. En dat hele complex leidt dan tot de, ook de, tot de stabilisering van, van zo'n hoop zand. Hè, want die wordt voortdurend weggespoeld anders. Ja. Dus zij vormen als het ware hun eigen ondiepe zandlandschap, als het ja. Op die manier wel zien. En ze stellen zich dus op een bepaalde manier op, zodat iedereen genoeg te eten heeft. Zodat ja. iedereen lekker uit de wind ligt, ik maar ja. zeggen. Of in ieder geval, er zijn allerlei uh, Ja, die... dit, dit is werk van een collega van de Koppel. Die heeft ook, ook allerlei hele flitsende computermodellen. waarop wij kunnen snappen waarom ze dat doen, als het waar. En hoe zie je, ziet dat er dan uit, zo'n Ja, nee, daar hebben we natuurlijk hele mooie filmpjes van. Maar je moet natuurlijk eigenlijk daarheen gaan, hè, dan kan je het zelf zien. Maar uh, het is alsof je, je gooit een hoop mosselen zo vlop op één hoop. En als je maar even wacht... dan gaan ze zich zo een beetje over de zeebodem heen waggelen... en een beetje wormen en voelen. En op z'n moment worden het een soort van klontjes... die net op de juiste manier, op de, de goede manier aan elkaar zitten. Dus ze weten waar die anderen liggen? of? Ja, dus op een manier voelen ze dus elkaar. CQ ook het, het substraat, hè. dus waar ze, waar ze op, al dat zand waar ze dan op groeien. En die uh, leggen daarmee dat zand vast... Ja. En uh, daarmee uh, stabiliseer je dus een, een bepaalde onderwaterlandschapsstructuur. En, en, die en die kun je ook wij gebruiken, gebruiken. dat weer om in het, in het zogenaamde building with nature, hè, dat, is, dat is nu al gigantisch hip, dat we, dat we dus de natuur, op het moment dat we die snappen, dat we die kunnen gaan inzetten om, om allerlei zandbanken te gaan fixeren. Zodat dat onze, dat we, dat we dus niet meer. Oh, van allerlei dijken hoeven te gaan ophogen. Dus als je een paar uh, emmertjes mosselen op zo'n zandbank loslaat, dan uh, stellen zij zich zo mooi op dat wij verder niks meer aan die zandbank hoeven te doen. Ja. Dat okay, is, en kan je die ook in dijken gebruiken bij dijken? Nou ja, dus je kan het dus. Uh, wij gebruiken dat uh, in die programma's van. Dus hoe je met delta's. En wat je graag wil is dat vaargullen bijvoorbeeld open blijven. Je wil dat uh, eilanden, zoals, zoals ook de Nederlandse waddeneilanden. Als je niks zou doen, dan zouden die eilanden zou, voortdurend zou ze zichzelf verplaatsen. Nou, en dat, dat is gewoon zeg maar, de, de werkelijke natuur. Maar dat is voor ons niet zo handig. Dus wij fixeren die, die eilanden met door van dijken en, en dat soort zaken. Nou, dan kan je dus ook dit soort van... Uh, van ja, ze noemen het zelf vaak uh, simpele, eenvoudige... Organismen. Ja, dus voor gebruiken. Dit is gewoon gewoon. Mosselen kan je, die zijn dus niet alleen gunstig voor te eten. maar ook om van allerlei. Ja. allerlei zaken mee te bouwen. Maar deze mosselen kun je daar niet eten. Want dan gaat de zandbak eraan. Nee, oké, goed. Maar hoe lang gaat een mossel mee? Want uh, je moet ze dus wel heel vaak vernieuwen dan. Broe, ik weet. Ik ben, uh, ik ben zelf een. collega van de Kolk even bellen? Van de Koppel. Oh, van de Koppel. Ja, precies. Van de die, Koppel. Hartstikke die, aardig, die jongen. Die weet, oké, okay, dus het is leuk om Maar te een ander iets wat echt waanzinnig is, is dat. Een ander collega, in dit geval uh, um, Philip Meijsman, uh, die ook daar werkt in Je vindt ergens we die namen niet allemaal gaan onthouden? Nee, nee, nee, maar het is altijd leuk om even te zeggen wie <laughs> <Ja>, het, <laughs> het te werk doet. Want wij zijn maar simpele administrateurs. Um, die heeft ontdekt dat er consortia van um, bacteriën... als spaghetti eigenlijk, hè, dat zijn hele kleine, simpele organismen. <laughs> ja. die, deze zijn dan echt, echt heel simpel en heel klein. Maar die... Die, die koppelen zich aan elkaar. Als je moet je voorstellen, dat dat is... in de zeebodem een soort van spaghetti-slierten. Uh, de verschillende zones die daar optreden... onder het gebrek of, of, of, of het geen gebrek aan zuurstof... dat zorgt ervoor dat er, dat er um, via um, chemische weg... elektronen gaan lopen door die strenge spaghetti van die bacteriën. Zodanig dat de ene club van de andere elektronen krijgt... en daar laat ze... De, uh, uh, van allerlei um, uh, kleine lampjes nu op branden. Dus komt, elektriciteit komt uit de zeebodem. En daar kun je lampjes op laten branden? Ja. En dat, dat is daar morgen te zien bij jullie? Ja, dat is allemaal te zien. Ik kan keld. het ook zelf doen, in de zin van... dat, dat allemaal zelf met die zandbakken spelen. Ja, ja. Zo, ja. Dus, dus je kunt de wetenschap zelf een beetje behoeven. Dat zijn van die dingen die echt te schatten van de zee... die we nog niet ontdekt hebben. Als waar, dit hebben we dan maar net deze ontdekt. deze wel, mag ik hopen. Maar zo is iedere expeditie... Iedere, hè, kan, het is wat lastiger om in, om in zee te gaan kijken, want je hebt altijd met dat water... Kan het, hè, met als het, water als te het niet te diep is, is het nog fijn, zeg maar Maar als je, als je al snel wat dieper gaat, waar we steeds minder van weten ook daardoor... kom je onder condities die zo extreem zijn, dat je daar nou, hele aparte spullen voor moet hebben. Dan moet je ook geld voor bij elkaar brengen nou, en dan gaan we weer... Ja, gaan we het straks nog even over hebben. Geld is iets wat uh, niet echt uh, wide, widespread is op de nee, word. Nee, dat, uh, dat kennen we allemaal bijna. Ja. Uh, maar we gaan uh, straks nog wel even over die uh, geheimen van de zee spreken. Want het, nou ja, dat en de schat van dat, de zee. Dat, dat het veel makkelijker is om iets in de lucht te onderzoeken... of op het land dan in de zee. Nou, in de lucht, daar zeg je ook weer zoiets. Dat, oh. dat is ook buitengewoon lastig. Maar op, oh, maar op land waar je gewoon kan lopen, dat scheelt. Oké, okay, ja, <laughs> Of kan rijden. U luistert allemaal naar Casa Luna En als u dat tot twee uur blijft doen... dan uh, hoort u Henk Brinkhuis uh, de hele tijd hier uh, praten. U kunt dus in twee uur ook met hem in gesprek gaan. Ik doe dat tot kwart voor één. En nou, dan hebben we het dus over de week, uh, het weekend van de wetenschap... en allerlei zaken die met uh, de wetenschap van de zee te maken hebben. Als u meer wilt weten over deze aflevering... of over andere uitzendingen van Casa Luna, kunt u kijken op radio1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek ook alweer terugluisteren. U kunt... Uh, Podcast. U kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En we hebben ook nog een Facebook-site. Um, Henk, wij gaan nu even luisteren naar een fragment vanavond in het uh, NOS-journaal. De Arctic Sunrise op weg naar een booreiland van Gazprom in het Noordpoolgebied. Greenpeace wilde het booreiland zo lang mogelijk bezetten... maar werd twee weken geleden tegengehouden door de Russen. Sindsdien zitten dertig actievoerders onder wie twee Nederlanders vast... op verdenking van piraterij. En dat gaat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken te ver. Ik voel een verantwoordelijkheid voor bemanning en schip... omdat het een schip is dat onder Nederlandse vlag vaart. En vervolgens ging hij uitleggen hoe hij gaat proberen... de bemanning en ook het schip terug te krijgen. Um, even... Uh, Enk Brinkhuis, die olieboring van Gazprom... daar is Greenpeace uh, tegen. Die willen dat proberen tegen te houden. Uh, hebben ze daar gelijk in dat ze dat proberen? Nou, dat vind ik wel, ja. En, en, en, en dat zeg ik omdat ook vanuit de wetenschap... ook wij niet goed weten wat er precies gebeurt als het fout gaat. Hè, we, hebben, we hebben laatst uh, toevallig wijze veel informatie verkregen over die blowout in... In de Golf van Mexico. Vertel nog even wat het is. Een, twee jaar geleden is er een. Uh, is er, zeg maar. Uh, op, op grote diepte. dus op twee kilometer diepte. in de Golf van Mexico is er, zijn. alle veiligheids. zaten drie veiligheidskleppen, ja. zeg maar. om het even simpel te houden. die ervoor moeten zorgen dat die olie niet zomaar eruit kan spuiten. Als ja. je het even heel plat, plat zegt. En okay. dat is toen wel gebeurd. En alle drie de safety's zijn dus naar elkaar zijn die gekomen. klik klikken, klik en die gingen allemaal, allemaal fout. Ja. En toen heeft er een kloof uit mijn hoofd. Een twee maanden lang heeft daar, is daar dus een enorme uh, spuiter van gas en olie is daar uit, op twee kilometer ja, diepte. Dat was Iso volgens mij toen? Nee, dat was BP. Oh, oké. Okay. British ben zeggen wij altijd. Hoor. <laughs> ben ik. En uh, uh, nu blijkt dat, hè, dus dat, daar, daar, uh, wordt dus heel, dat is dan echt dus een live case. Eigenlijk voor het eerst dat er zoiets echt goed fout ging. Ja. En daar zijn dan ook gelijk alle collega's rondom in die hele baai van de Gulf of Mexico zijn allemaal van de clubs à la Nios. Die zijn ook direct daar heen gegaan en op diepte en allerlei metingen gedaan, et cetera. En dat is dus nu alweer twee jaar. Geleden, maar nog steeds vinden ze de sporen van. Uh, en ook hoe het proces gaat van hoe die olie zich verspreidt, als het ware. En ook hoe de gas- en oliecombinaties dus ook gooien. van allerlei uh, chemische verontreinigingen veroorzaakt. die op kortere tijdschaal, langere tijdschaal. En die worden dan wel weer, weliswaar, wordt daar delen weer van omgezet. maar er zijn nog steeds allerlei effecten die bijvoorbeeld het bodemleven daar. volledig hebben in. in, in, in hè, dat is dan dus niet uh, op een hele grote schaal, maar wel. Uh, Behoorlijk regionaal is gewoon alles kapot gemaakt. Dus zijn alle dieren dood en alle ja, planten... Ja, met name dus wat er op de bodem allemaal kruipt, die is daar aan kapot gegaan. Ja, en het gevaar dat... gaat het dus weer om, het... om oké, okay, hoe lang duurt het dan voordat dat dan weer, hè? Voordat het systeem zichzelf weer regenereert en, en dan komen die beesten daar weer vanzelf. Dat is inderdaad zo. Maar je, ze zitten nu alweer twee jaar later en ze hebben nog steeds niks te zien. Dus het is nog steeds een kale... Ja. Nou, en, en het gevaar is, wacht, wacht, wacht, ja. het gevaar is dat, dat dat daar op de Noordpool, bij uh, die olieboortoren van Gazprom, ook gaat gebeuren. Ja, dat is uh, zo. Ik weet even uit mijn hoofd niet op wat voor diepte zij boor, want hoe dieper je dat doet, hoe, hoe, hoe tricky uh, het is, zeg maar. maar. ik gok zo, als ik een, een shelf ken... Ze zitten nog steeds op de shelf, dus een hele lange shelf. Dat zal ongeveer 600 meter diep zijn, denk ik. Een maar shelf het is... is wat, nou, dat is de... De oceanen hebben bepaalde vormen. Je hebt altijd een soort van ondiep, continentaal plat. En dan op een gegeven moment ga je dan heel snel bloep naar de hele grote diepte. Ja. En die, dat, dat continentale plat, dat heet dan voor ons, dat is dan een shelf. Dat hebben we okay, daar, daar, dus dat is dan relatief uh, ondiep? Ja, precies. En uh, het punt is dat je daar dus makkelijk bij moet kunnen als het fout gaat. En terwijl je daar onder ijscondities onder allerlei, allerlei zware extreme condities, wordt dat, uh, wordt dat dus exponentieel lastiger. ja. Even los nog dus van de directe, weet je wel, de al de oude en de besmeurde ijsberen enzovoort. En dat is dus niet zo handig. Want die besmeurde ijsberen komen er sowieso? Of nee, dat ik misgaat? Die, he, dus op het moment dat daar echt een grote olieramp... dan krijg je weer al die beelden van uh, verstekte vogels. En, en maar zou voor... Gazprom daar niet van geleerd hebben, van BP? Dan? Dat ze niet van drie uh, maar dertien uh, uh, veiligheids... Het typisch niet. He, en, en, maar het is ook een voortschrijdend inzicht. Dus ook bij vo uh, voordat BP mag gaan boeren, of welke club dan ook... dan worden er allerlei safety's. En zelfs de biologen worden erbij gehaald. Maar als ze dat doen op plekken waar we eigenlijk niks vanaf weten nog... Dan worden er wat computermodellen in elkaar gedraaid. En anders met alle respect overigens. Met alles wat we op dat moment weten. Zeggen we van nou goed, dit zou kunnen of niet kunnen. Dit zijn de risico's, zo is maar zo. Maar nu is er iets echt gebeurd. Hè? En dat is dan direct een aanleiding om daar meer, veel meer van te leren. En dat zijn we dus nu nog steeds bezig. Met die ene waar het dan goed fout is gegaan. Ja. En weten we weinig van de Noordpool in, in dit opzicht? Nou, we weten gewoon in het algemeen heel weinig van wat er zich in de zee uh, allemaal... Weten we wel hoeveel olie daar is eigenlijk? Ook dat niet. De schattingen zijn overigens wel optimistisch. Want zoals ik notabene dus zelf heb laten zien met, die, uh, met, al die, met al het werk. En met name dus, dus met, die, met die grote Noordpool Die we dus ooit vanuit wetenschappelijke lijn hebben gedaan. Blijkt dat, uh, dat ijs is een, vrij jonge, dat is een vrij jong fenomeen. En je hoeft maar geologisch maar 50 miljoen jaar terug te gaan. En dat was een subtropische moeras daar. En dan kan je je voorstellen hoeveel... Dat is de materiaal. Noordpool, de Noordpool. Ja, naast nou niet op de Noordpool, want dat was water. Maar op alle landstukjes die daaromheen lagen... stonden toen palmbomen. Er waren, er zijn notabene kolenmijnen op Spitsbergen. En als mensen zeggen van... Oh, weet je wel, hoe, hoe, kunnen er nou, hoe kunnen er nou kolenmijnen zijn op Spitsbergen? Waar het steenkoud is, waar eigenlijk helemaal niks groeit. Nou, dat kwam dus omdat het 50 miljoen jaar geleden... was het, op dat moment dus van nature, was het was het echt ontzettend warm... doordat er ongeveer zeven keer zoveel CO2 in de atmosfeer zat als nu. En op dat moment krijg je ook de bijbehorende uh, nou ja, dus moerassen... en uh, wilde plantengroei. En het was één grote groene deken. Maar wacht even, want het gaat nu een beetje snel. Want ik, ik, De ja, vraag was hoeveel, hoeveel olie er zat. En toen zei je, wij ja, hebben ja, daar okay, geboerd. Nou, dus je moet schatten. Ik bedoel de, de olie begint met uh, dat je een, je moet een zogenaamde... Oliemoedige steen te hebben. Dus je moet een soort basis hebben van een laag of lagen. waar zoveel dode bomen en dood plankton ooit is neergeregend. Ja. dat je genoeg organisch materiaal hebt. om überhaupt iets uh, op, op een financieel viable manier te kunnen winnen. Zeg maar. ja. Nou, daar kan je wat calculaties op daarop loslaten. Dan moet het vervolgens op de geologische juiste condities komen. naarmate je spullen meer begraaft, wordt het warmer. Wordt er, dan um, komt er hogere druk bij kijken. En op zeker begin je die oude planten... Hè, als het even heel simpel hou, begin je uit te persen. Die worden gewoon opgewarmd en uitgeperst. En dan begint die olie zich, zich te vormen. En die begint... Uh, de, de, de, de olie is, is een vrij licht iets, dus qua dichtheid gaat die naar boven toe. En die oh ja. komt dan weer in een volgend gesteente uit. En dan moet je een, een specifieke um, situatie hebben... waarbij die olie zich kan gaan ophopen in bijvoorbeeld een, uh, een poreuze zandmassa, dat is, dat is heel typisch... waarover iets anders ligt wat, hem weer, wat tegenhoud. alles uh, tegenhoudt. Zo hebben wij dus hier in Nederland hebben we de bijna ideale situatie... waarbij er ooit een groot karboonwoud was, allemaal vol met planten. Dat, is ook, dat, dat zijn ook onze kolen, hè. dus uit Zuid-Limburg. Daar liggen ze nog vrij aan de oppervlakte, op ongeveer 700 meter of zo... Maar in Groningen ligt datzelfde spul, dat ligt daar op 7 kilometer. Daar is het zo warm en zoveel druk, dat die, die zijn allemaal gas gaan genereren. En dat gas is door een soort van grote Sahara, die dat moeras heeft bedekt. In een ondiepe zee die verdampt is, waardoor je een hele dikke Nederlandse zoutlaag krijgt. Dus dat zit daar fantastisch in zo'n soort Sahara-zand. Dat is het gas wat wij... Ja, dat is een van de grootste gasvelden van de wereld, als het niet de grootste is. En een fantastische plastische sluitlaag ja. door dat zout. Omdat, er, omdat de geologische geschiedenis was toevallig zo: dat we van een soort van moerassituatie naar een soort Sahara zijn gegaan. En daarna naar een hele warme, ondiepe zee, die dus aan het verdampen sloeg. En die dikke plastische zoutlaag heeft achtergelaten. Ik, ik zit me even af te vragen Stapel, of ik het morgen nog kan even. uitleggen als ik thuis ben. Het is gewoon net koken. Van, ik moet je bepaalde spullen hebben en die moet je op de goede temperatuur hebben. En je moet ze ook niet laten ontsnappen. Ja. Nou, dus, da, dus dat Daar is hier in Nederland. We, we waren op die Noordpool. En ja. op de Noordpool weten we niet precies of het zo is. Nee, dus er is weinig bekend. Maar, maar Gazprom op... gaat dat natuurlijk niet doen als ze denken: van we nee, ze zien dat normaal gesproken uitvoeren. ook zelfs als de Russen zijn. In de zin van die beschikken ook echt over goede. Technologie, Er wordt eerst eh, wordt er goed naar de seismiek gekeken. naar nou, Hoe zit die ondergrond in, ja, in elkaar? Dus en we mogen erop vertrouwen dat ze dat wel onderzocht hebben? Nou, ze, je kan erop vertrouwen dat zij wel degelijk weten dat, dat, dat er veel gas of olie ja. zit. Want anders en, gaan en, ze niet, niet al dat geld uitgeven om zijn een daarin nee. te zetten. Uh, en maar ze Green denken Peak? niet genoeg na. We weten gewoon dommig niet genoeg van de environmental... Hè, van, van alle potentiële milieuvervuiling, als we het zo zeggen. Ja, maar is, die, is dat alleen maar als er iets misgaat... of is het sowieso heel slecht voor dat landschap, ook als het goed gaat? Nou, voor het landschap, als het allemaal goed gaat... net als in Nederland, hoewel we daar dus nu al, al die aardschokken van al die winning krijgen... goed, je krijgt effecten, maar die zijn relatief zijn die minor. Ja. Dat zeg je niet als je in Groningen woont. Nee. Maar dat, nee, nee. dat vinden we dan met z'n allen, want wij willen wel graag... in onze vierwiel uh, goed aangedreven... Ja auto's rijden. Maar dus. omdat het dus volkomen onduidelijk is wat er gaat gebeuren en hoe groot het risico is en wat er gaat gebeuren als het fout gaat, uh, is het goed dat Greenpeace daar een punt van maakt en dat probeert tegen te houden? Nou, dat vind ik in dit geval wel. Ik, bedoel, ik heb andere problemen met Greenpeace omdat ze ook uh, buitengewoon conservatief denken. Vind ik. ik bedoel, het gaat hun om, om het behoud van alles. In de zin van, het is echt 100% nature conservation. En dat is een heel erg moeilijk iets met een wereldbevolking die nu naar de 8 miljard gaat. Ja. Alleen in ik dit boel, geval... Je moet iets. Hmm. Nou ja, oké, okay, goed. Um, boel, onze casus is dat we vinden dat we dat slim moeten doen. Ik boel, hè, denk na voordat je wat doet. Ja. En dat dus nadenken... olieboringen in zee, oké. Okay, maar pas als je precies weet wat de gevolgen zijn. Ja. ja. En dat daar is achter te komen. Nou ja, oké. Okay, het is niet aan mij om te zeggen of dat oké okay is. Maar het is wel, ik vind wel dat... En dat blijkt ook uit die stukken van de week en, en dus vanochtend in de Volkskrant. Het blijkt dat wij basically als gekken ook met die zee aan de gang gaan. Gewoon Op een bijna middeleeuwse manier jagen we alle vissen op of die vangen we op. En dan vinden we het raar dat er daarna geen vissen meer zijn. Overbevissing. Overbevissing, ja. dus het dodelijke... De, de, het zogenaamde dodelijke trio. Waar ja, weet al je weet, je werd de... vandaag in de, in de Volkskrant nog geciteerd. Ja. Daar werd over dat dodelijke trio gesproken. Er was weer extra onderzoek gedaan en het en blijkt dat het met dat dodelijke trio, waar we straks even uh, de drie elementen van gaan noemen, dat het nog slechter gesteld is dan we altijd al dachten. En dat dodelijke ja. trio is dus de overbevissing, het, de klimaatverandering en milieuvervuiling. Ja, op, op, en... Allerlei, op allerlei niveaus. Wat hebben ze dan ontdekt? Nou, dit is meer, wat dat betreft, ik kreeg een beetje de vraag van, ja, maar dit wisten we toch al? En dat is een beetje meer van hetzelfde. Ja, het is meer van hetzelfde. Net als met het laatste IPCC-rapport, er zijn in wezen nog meer gegevens bij elkaar gebracht. En die nu nog duidelijker laten zien, twee dingen, dat het, dat het dus overal, op enorme schaal, echt op globale schaal, we de, de boel aan het verwoesten zijn, als je het zo wil uitleggen. En het gaat steeds sneller dan dat we al dachten. Dus het, hè, dus, en en die, er zijn dus een aantal organisaties. Dit is het uh, International Panel of the State of the Oceans. Maar er zijn ook andere chemieën, A la IPCC. En de, de International Union of Nature Conservationists. And whatever. En die hebben allemaal gelijk. In de zin van, iedere keer als we gaan kijken... blijkt dat de schade uh, is nog groter. En dat gaat sneller dan we al dachten. Maar hoe kan dat nou dan? Want, want er wordt regelmatig gekeken. Hoe kan het nou iedere keer nog erger zijn? Want dat is... Nou ja, wij, wij als wereldbevolking, je moet, je moet dat misschien niet op Nederland projecteren. Uh, waar het allemaal uh, best, wel, best wel redelijk gereguleerd is. Hoewel daar ook wel wat over te, te zeggen valt. Maar we hebben het hier oh, Ik had laatst toevallig een studenten Ik kwam terug uit een studie van de koraalriffen in in Indonesië. En die vond dat, uh, of die heeft gezien dat uh, bijvoorbeeld mensen daar te plekken, en dan, uh, bedoel, als jij en ik niks meer te eten hebben, dan gaan we ook rare dingen doen. Dus wat dat betreft snap ik het allemaal. Ja. Maar die bleken uh, complete koraal even op te blazen met dynamiet. En, en dan hadden ze dus één keer een heleboel vis, konden ze heel goed eten. Ah. En dan is het merkwaardig dat in het jaar erop plotseling helemaal geen vis meer ja. is, weet je wel? En als je die beelden ziet, dat is gewoon. Ja, dat is totale verwoesting. Ja, maar, maar dat gaat dus razendsnel achteruit. Hè? Want jij, ja. jij, jij hebt een, een, een vak die... Uh, ik ga het toch nog een keertje proberen. Paleoceanografie. Yep. Uh, waar je je met honderden miljoenen jaren bezighoudt. En hier is het iedere maand wordt het erger. Dat is toch zo moeilijk. Ja, doen. dus ook, ook, in, ook de geologisch is er nogal eens wat, nogal eens wat fout gegaan. Met deze aardbol... En, en, en ook, ook wel snelle veranderingen. Zo het einde van de, van de dinosaurussen is daar dus een voorbeeld van. Dan knalt er een gigantisch grote meteoriet. Ja, dat gaat dus ook heel erg snel. Knalt op de aarde en die zorgt voor enorme problemen. Waaronder zodanig dat alle bomen afvikken. Waardoor al die grote, al, al die grote beesten het niet meer kunnen eten. En daarna, dat is de reden waarom ze doodgaan. Ook even in een hè, ja. platte wijze even neergezet. Dus het, er zijn voorbeelden in het verleden dat dus milieurampen zich ook heel snel kunnen voorkomen, maar uh, dat is dan wel dus een uitzondering. Het is normaal gesproken gaat het. we hebben nog geen voorbeeld van uit het verleden waar de dingen zo snel aan het veranderen zijn als nu. Ja, een, dat zelfs ieder onderzoek weer ja. ernstiger uh, resultaten heeft. En het verleden is daar, he, uh, ik praat natuurlijk nog nu dus eventjes voor mijn eigen parochie, maar... Als je de toekomst wil voorspellen, ook waar iedereen naar op zoek is... naar wat gaat het nou met het klimaat, hoe gaat het nou, de zeespiegel, etc. dan kan je twee dingen doen. Je kan of je beste computermodel vooruit laten rekenen... Ja. en dan stop je gewoon hogere CO2 in en je stopt er wat hoger dit in... en dan gaan we kijken. Gewoon een gemiddeld KMV-model dus waarmee ook het weer wordt voorspeld... En dan blijkt dat, daar, dat, je dan, dat het dan weer dus modelafhankelijk is. Dus er zit een enorme spreiding in. En dan wordt het nou drie graden warmer of vier of zeven of helemaal niet. Je kan ook teruggaan naar het verleden waar er dus van nature van dat soort warme condities waren. Want daar kijken we dan in dit geval vooral naar. En dan ga je terug naar een aarde. Bijvoorbeeld die van 50 miljoen jaar geleden waar we het net over hadden. Dat is dan wel een soort eindplaatje. Dat is echt, echt extreem warm op dat moment. Ja, toen de palmbomen op de noordpool, ja, maar ook is, op de Zuidpool. dat kan bijna groeien. niet warm als het ware. Ofwel, Toch ook, trouwens, op Zuidpool, he? ook op de Zuidpool, hè? Ook op de Zuidpool, ja. Dat hebben we dus laatst ontdekt. En uh, wat het verleden laat zien... Hè, bedoel dat, dat verleden, dat is real. In de zin van, dat, dat is geen computermodel, dat is ja. werkelijk zo gebeurd. Alleen je moet wel het allemaal... Kunnen leren lezen. Als maar waar. in het ver verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Toch? Nee, de aarde was anders, de continenten lagen weer wat anders. Maar de, de grote dynamiek van het klimaatsysteem was hetzelfde. Ja. Ik bedoel, dat is een axioma in onze wetenschap. Dat kan je eventueel ook nog ter discussie stellen. Maar dat uh, lijkt me dan toch stug. Dat, uh, hè, dat is de, de wet basically, van het, het zogenaamde actualisme. Dat dingen zoals die vandaag de dag, als een, als een zandkorrel nu door de wind wordt meegenomen. dan zal die dat 300 miljoen jaar geleden. Okay. Zal het net zo zijn gegaan. Ja. Ja, dat, is, dat zijn de basispunten waar deze wetenschap zich mee vasthoudt. Ik, ga, ik, ga, ik kom daar straks nog even op terug. Um, uh, en ook over wat dat dan precies zegt over hoe het nu gaat en hoe je dat onderzoekt. Dat, dat is jouw vak. Maar even nog naar die dodelijke, dat, dat dodelijke trio. Als je overbevissing, klimaatverandering en milieuvervuiling bij elkaar zet... heb je dan alles? Zit alles, valt, valt alles in? Ja, want dat is, in die drie woorden zitten zoveel dimensies. Er zijn zoveel verschillende vormen van milieuvervuiling. Er zijn zoveel verschillende vormen van over. Bewissing zelfs. En er zijn zeker allerlei eff effecten van de klimaatverandering, die we nu pas beginnen door te krijgen. Want het gaat niet alleen net doordat we meer CO2 in het systeem branden, in het van letterlijk. Uh, wordt het niet alleen warmer, want het is een broeikasgas. Het heet niet voor niks een broeikasgas, zeg ik dan altijd. Het is zo dat het molecuul heeft een aspect, zodanig dat het meer warmte vasthoudt in de hogere luchtlagen. Dus het versterkt. Wacht, ik, ik, ik, ik, ik, ik, het is gewoon een eigenschap van het molecuul CO2. En dan kan je afvragen ja, maar waarom waar is dat zo nou? Weet je wel? staal... net. Of er zijn een aantal stoffen in, in deze wereld van ons en die hebben allemaal hun eigen eigen uh, in zijn oud zeg maar en daar hoort dus de eigenschappen van CO2 als gas heeft een eigenschap dat het het broeikaseffect versterkt. Ja. En zo zijn er nog wel meer broeikasgassen. Maar het vervelende met CO2 is dat je het niet zo snel wegkrijgt. Dat is eigenlijk de grote narigheid met CO2. Ja, dat las ik, want als ik. Want wat wij denken is, als we ergens een, uh, bomen neerzetten... dan, dan uh, pikken die die CO2 op. Ja, ja precies. Maar die bomen die gaan veel minder lang mee dan het CO2. Dus ja. uiteindelijk komt dat toch weer in de... Ja, dus je, wat, uh, die, die, als je bomen plant is prima. Dat, dat slaat de CO2 op. Maar als die boom weer omvalt, en dat doen ze vaak... dan worden ze gewoon weer weggerot... En op dat moment komt al die CO2 weer vrij. Dat is de zogenaamde korte koolstofcyclus. Dus eh, als alle bladeren groeien, dan dus is het ook net of, of de aarde even iets minder CO2 heeft. Woep, en dan, dan wordt we het weer wat meer. Want dat is gewoon de, de, de, de cyclus van de groei en, en aangroei en weer afsterven. Ja, dus het van Bijvoorbeeld planten, net zo goed als plankton, by the way. Ja. Dus... En, wat je moet doen, is zo'n boom die moet dus omvallen op een goede plek... namelijk in een soort van moeras... waarop die, die onder zoesevloze condities goed wordt bewaard... gelijk met zand wordt bedekt, dan begraaf je hem dus. Alle gas en olie die wij uh, nu als gekken eruit aan het pompen zijn... komt uit het diepe reservoir, komt echt uit de, de aarde. Dus dat, die bomen waar dat CO2 in zit... die moet je ook laten wegzinken in de aarde. Ja, ik en dat heb zelfs gezegd... We, een andere oplossing is om, om alles wat wij bouwen vanaf nu... <lacht> Van hout te maken en het zodanig goed verven dat je het 150.000 jaar in een goed verfje laat zetten. Want je moet, dat, je moet dus dat partijtje koolstof vast zien te houden. En één manier om dat te doen is om het dus weer in de aarde weer terug te brengen waar het vandaan komt. En dat heeft dus miljoenen jaren. Hè, er is maar 1% van de koolstof die op, dat niet eens geloof ik, uh, maar heel weinig. Uh, je moet net die boom hebben die net op het goede plekje valt waarop die net wordt begraven. Zodanig dat die niet helemaal wegrot... Maar en daarmee, daarmee maak je dus uiteindelijk kolen. Ja, maar. maar dat is wel heel ingewikkeld om het zo op te lossen. Ja, precies. Dus dat is niet, niet echt handig. Nee. Oké, okay. nog even een paar dingen puntsgewijs. Want dat dodelijke trio er is dus weer ontdekt dat het nog sneller gaat. Nog erger, nog fouter. Wat is er dan nog erger nu op dit moment dan we al dachten? Nou, dat die snelheid is angstwekkend. En de schaal is, is, is echt De milieuvervuiling is veel erger nog dan we dachten. Nou, de klimaatvervuiling. Uh, ja, dus de, de effecten op het leven in de... In de in de kustzeeën en in de oceanen, van uh, echt van een heel palet van, de, uh, van allerlei stofjes en stofjes, van, van plastics tot, tot de moleculen, zelfs die, die, die in bepaalde, bepaalde mate. Dat ja, zegt, enorme scala van hoe je de zee kan vervuilen. Hè. Ja. Dat gebeurt niet alleen doordat door, er allerlei rivieren in, in, in zee komen, maar ook vanuit de lucht, vanuit de atmosfeer, vanuit dat, dat wij nu, na 5 miljard jaar, is er een slimmer aap ontstaan... en die verandert nu eigenlijk zelf het aardse milieu. Sinds de mens er is, beïnvloedt die de maar aarde? Sinds de mens dermate populatiegrootte heeft... dat ze dus nu dus sinds 150 jaar... sinds de ja, dus het is dus helemaal industriële revolutie. Ja. En wij beïnvloeden het. En dat betekent dat alle processen veel en veel sneller gaan dan in het wereld. Nou generale. ja, dat, is, dat zou eventueel niet veel sneller gaan. Maar wij zien nu dat het steeds sneller gaat. Ja. want, dus, want, en want dat ja, komt doordat er steeds meer mensen zijn. Dat er steeds meer vragen is. Dat er steeds meer... Dat is gewoon meer, meer, meer, meer, meer, meer. En allemaal op de korte termijn. En zonder veel gebruik van je hersenpan. Dat is ja. basically wat er aan de hand is. Maar bij het NIO zitten hele slimme mensen. Die waarschuwen ons daarvoor. En toch verandert er niks. Want het, het, lijkt, een, het lijkt een beetje een... Hopeloze zaak, toch? Ja, een heel dat, deprimerend Dat, dat, dat heb ik vandaag al eerder gevraagd door een ander programma. Daar ja, lijkt het inderdaad ver. op. En toch denk ik dat de enige way out is. om met, met beter begrip van wat we aan het doen zijn. tot betere en sustainable. En, of op zijn minst meer responsible, noemen we het tegenwoordig. Wijzen om te gaan. Ja, sorry, ja, ik zit heel vaak in het Engels. Dus ja, maar dit met, is een Nederlandstalig programma. Ja, het is een Nederlandstalig programma. Komonke, Paljámo, Poitoliano. Dat mag wel, dat verstaan we ook. We ook nee, maar, uh, dat we onze hersens moeten gebruiken om die aarde van ons op een verstandige manier te, te gebruiken. En the only way there too, daarheen, is door verbeterde kennis. Want anders zit je gewoon. Ja, maar dit roepen we ook met, al heel en lang. en het donker, En een ander probleem, wacht, by de, the way... Is, ja. Het wordt alleen maar erger en we roepen dit al heel lang. Dus ik weet niet meer, hoe krijg je die omslag? Nou, doordat mensen misschien wat meer, uh, wat, wat meer centjes aan moeten investeren in dat stuk wetenschap. Ja, maar we hebben steeds minder centjes. Wat, wat centjes 60, ja, dat weet ik. Dat weet ik trouwens buitengewoon goed. dat, dat, ze... ja, dat jullie Maar te dat is met... toch the only way out. Want, uh, ja, maar hoe krijg je dat nou zover? Nou ja, doordat er, eh, ook het kabinet bijvoorbeeld... praat het over van, wij moeten keuzes maken. Nou, wij moeten inderdaad, maar nu met z'n allen... als totale nee, wereldbevolking moeten wel, we moeten van keuzes maken. Ik geloof wel dat je gelijk hebt. Nee, maar ik zie het niet gebeuren. Geloven, dat doen we niet. Dat gaat om feit. Nee, ik ben ervan overtuigd <lacht> dat je gelijk hebt. Maar ook ik, er bij ik de zie CR die verandering. In. Ik weet niet waar die vandaan moet komen. Nou ja, ik, ik denk dat dat. Kijk, het heeft 150.000 jaar geduurd voordat toch grote volksstammen daar nu last van krijgen. Okay? En, en er is één grote aandrijver van dat hele gebeuren en dat is geld verdienen. Dus uiteindelijk moet het zo draaien dat mensen gaan inzien dat ze, dat ze daar last van krijgen. Je ja, hebt nu al bijna, heb ik begrepen, dat de, de inwoners van Shanghai bijna in, pro, in protest kwamen voor de smok die in de stad hing. Ja. Zo'n fase moet je hebben, dat mensen zien van... hé, hey, we zijn kennelijk iets verkeerd aan het doen. Ja. Niet handig. En dat daar vervolgens op wordt gehandeld. Ja, dus we moeten er zo mee geconfronteerd worden... Ja. dat we vervolgens wel gaan en handelen. En het liefst ook dat je daar dan meer geld aan kan verdienen. Want dat is uiteindelijk toch de grote drijf. Ja, maar je zegt eerst moet daar geld aan uitgegeven worden. Het kost geld. Ja, je gaat dus minder verdienen. Investeren heet dat, opzenden. Economisch. Ja. Even terug naar die uh, 50 miljoen jaar geleden. Want je, je, je hebt uh, onderzoek gedaan aan de Zuidpool. Ik wil even terug naar uh, hoe die processen dan iets zeggen over de situatie nu. Ja. Uh, je hebt onderzoek gedaan en dan ga je gewoon boren. En dan kijk je naar alle lagen die uit de grond komen. Ja, dat is een soort geschiedenisboek. En wat, wat lees je dan in dat boek? Nou, dus, nu je moet je voorstellen dat uiteindelijk echt alles wat er gebeurt op aarde spoelt uiteindelijk uit. O, al, het kan heel lang nog op het land zijn opgeslagen, maar uiteindelijk spoelt alles naar de oceaan. Dus dat is één groot um, geschiedenisboek van de aarde. En het is een dus laagje naar een laagje, laagje. Als ik hier, uh, als ik 10 centimeter diepcecula hier in mijn hand zou hebben... dan is dat ongeveer, varieert een beetje, maar ongeveer 40.000 jaar. Dus je hebt een geschiedenisboek van 40.000 jaar in hele kleine laagjes. Ja, dus als je <laughs> anderhalve meter neemt of twee meter... Nou, en zo kom je dus honderdduizenden jaren... en zo weten we ook dat de aarde veel ouder is dan wat we eerst dachten. Weet je wel, dat De aarde is nu vijf miljard jaar, blablabla. Maar er, zijn dus, er is dus een ongelooflijk hoop tijd. Er is alles gebeurd. Nou, en de kunst is om zo'n hand klei... daar zit van alles in, want die is opgebouwd uit, uit klei... die van het land komt. Aangevuld met allerlei skeletjes van allerlei dode beestjes... allerlei mineraaltjes, allerlei, allerlei zaken die we kunnen meten. Daar kunnen we allerlei slimme dingen mee doen... waardoor we kunnen, zeggen, het was, we kunnen nu zelfs zeggen dat het zo en zo warm was... Het, het blijkt dat, uit de, ja, dat, is, dat is wel heel... uit de wanden van algen, dat is het werk van collega Schouten. Oh. Ja, dat is toevallig zo. Die is, die is daar wereldberoemd mee geworden. Oh. Uh, dat er in de wanden van, van echt uh, minuscule zelfs nog uh, archaea gaat om, dus andere klassen van bacteriën zeg maar. In die wanden, die wanden passen zich aan op, naar de temperatuur. En we hebben dat, zij hebben dat leren kunnen lezen, hoe je dat moet uitmeten. Ja. En zo kunnen we dus zeggen dat het vroeger toen, op die Noordpool, was het dus uh, 22 graden. Ja, ongelooflijk. Ja, Ze kunnen wel wat tegenwoordig. Ja, en, en, en, en, en je en, kan en, dus ook zien dat er, dat, er ergens, dat er ergens palmbomen groeiden. En, ja. en, uh, en wat voor dat er krokodillen rondliepen. En ja. je, je kan dus alles daaruit aflezen. Dat is ja. echt heel bijzonder. Ja, maar wat zegt het dan vervolgens over nu? Want palmen, die, die, en planten verspreiden zich via pollen en sporen. En die ja. pollen vind je dan weer terug in die klei. En zo kan je zien dat er palmen waren. Even voor de helderheid. Nou ja, je, je leert daarvan dat het dus ooit kennelijk dat soort condities heerste. En er zijn er weer andere slimme manieren waarop we kunnen zien... hoeveel CO2 er op dat moment in de lucht zat. In dit geval ongeveer zeven keer, misschien wel tien keer zoveel als nu... Dus dan praten we over uh, tegen de ja, zij 2800 zeggen, ppmv. Dus waar hebben we het over nu? Nou ja, dan zie je dat dat van nature, dus inderdaad kan dat ook. Hè? En dat komt dan weer door andere processen, door vulkanen. Die kunnen ook branden, en net zoals wij branden, branden vulkanen ook. En wat er nu aan de hand is, is dat er twee dingen zijn. A, doen wij het? Je kan het IPCC erbij pakken, en zegt dan met, met A aan de zekerheid... de waarschijnlijkheid, 99,99% is zeker nu nee. dat wij het doen. Nou, ik ben daar heilig van overtuigd. Um, en daarnaast, is, omdat wij het doen, kunnen wij dat, kunnen wij dat dus ook weer niet meer doen. Ja. Hè? Dus, en het gaat ook om ons. Die, de les uit het verleden is ook dat deze aarde heeft het allemaal al lang gezien Die aarde blijft rustig doordraaien. De sterven beesten uit. Het is heel erg zielig, maar er komen allemaal weer nieuwe... Dat gaat allemaal voor honderdduizend jaren. Maar er komen gewoon weer nieuwe beesten bij. Die... Die knuffelige ijsbeer is ook nog maar een kleine 500.000 jaar oud. Dus weet je wel, die is, die is heel jong. Hoe oud zijn de mensen ook alweer? De mensen, nou goed, de mensen die... Dus een staande apen enzovoort is dat 3,8 miljoen jaar. En die dan, uh, de, de echte mens, uh, de, wij zelf geloof ik... 50.000 jaar of iets in die sfeer. Ja. En pas dus de 150, 150 jaar terug is dat pas echt exponentieel. Maar wij, uh, wij, u, wij zorgen voor onze eigen ja, uitsterven. Hm? Wij zorgen voor onze eigen uitsterven. Uh, nou, als moment? wij dus op deze manier... Dat zijn dit soort berichten. Uh, ik, uh, het, is alsof, het is alsof je... je eigen huis vervuilt. Uh, weet je wel? Het is gewoon niet slim. Maar gaan we dood? Met z'n allen? Ik bedoel, nou, als je dit voortzet... dan zal er een punt zijn... waarbij uh, de combinatie van explosieve wereldgroei... met een tekort aan... nou, dus noem het maar op... voedsel water, whatever. Uh, ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat ziet er niet goed uit. Maar kan je nou, want, want je kan wel zeggen van, nou goed, wat wij nu hebben geconstateerd is dat dit altijd zo geweest is. En als er heel veel CO2 in de lucht nou, zat, aarde, dan, was dat ook, zelf. dan was het ook heel warm. En de aarde doet het zelf. Ja. Maar wat kan je dan precies voorspellen nu? Op dit moment, nu nou, de mens zo'n grote invloed heeft. Want, want dat de mens invloed heeft, dat geloof ik wel. Maar mm -hmm. wat, wat het gevolg is van die invloed, dat nou, is natuurlijk niet zo lastig. Wij zien dus uit het verleden dat het niet alleen knetterend warm was, maar dat ook de oceanen sterk verzuurde, Dat het bodemleven in de oceanen kapot ging. Dat het een grote, en dat is een van de grootste extincties van de laatste 100 miljoen jaar. In, allemaal in de diepzee. En de vraag is dus nu, want om, hè, wij zitten nu aan de, aan de stuurknuppel. Dus de vraag is echt, willen wij, wij dat als mens? Nee, dat, dat, dat, die dat vraag gebeurt. snap ik wel, maar wat nou, kan je nou precies voorspellen? Nou, je je het kan dus voorspellen, als mensen zich afvragen, wat gebeurt er nou als je naar uh, twee keer zoveel. CO2 gaat, of drie keer zoveel CO2 gaat, of vier keer zoveel... En dan kijken jullie naar een laagje? Dan, dan gaan we terug naar het verleden waar ongeveer dat soort condities waren. En dan kunnen wij zeggen van nou, dan ziet het klimaat er ongeveer zo en zo en zo voort uit. Dus je, je kan ook zien dat de geologie is een soort langzame versie van het klimaat is. Maar je kan het ook zien als een, dat we nu met de geologie heel snel in de tijd terug kunnen gaan. En gewoon een soort voorbeeld van nou oké, okay, als jij dit en dit en dit doet, dan is dit het gevolg. Ja. En dan is het niet aan de wetenschap om te vertellen of je dat wel of niet moet doen. Het is aan de politici om te vertellen wat je nou wel of niet moet doen. Dat is misschien wel jammer eigenlijk. Want hè, als je het zo ziet. Ja, de want een de... ander iets wat nu speelt, om daar nog even op aan te haken... is dat wat er ook ontbreekt is dat er geen goede regelgeving is... en geen controle is op de wereldzeeën. Uh, uh, misschien is het een verrassing voor de luisteraars dat ze horen... dat Frankrijk is het grootste land van de wereld is. Waarom? Die hebben al die kleine pokke-eilandjes in de Pacific... maar die hebben wel een 22 mijlzone. zone En geloof ik zelfs een 200 kilometer economische zone... waar ze nog wat kunnen zeggen. Maar dat valt dan nog onder de, onder, onder de jurisdictie van een land. Maar daarbuiten, en dat is ook waar we uh, allerlei clubs... Maar Frankrijk is dan groter dan China? Of? Ja. Ja? ja, dus Frankrijk is het grootste land van de wereld. Ja. Als je het op die manier uitrekent. Dus de Fransen hebben ook enorme interesse... in het onderzoeken van de zeebodem... En van wat je er allemaal mee kan doen, want er zitten natuurlijk allemaal wat mineralen er veel in de zeebodem. Er zit van alles nog wat in de zeebodem. Ja, maar, maar uh, nou ja, dat onderzoek, dat moeten we twee duur dan om. Ik hoop dat er iemand de sure. vraag stelt over hoe je dat nou precies doet met apparatuur... en hoe zorg je nou dat die apparatuur uh, metingen verricht op de bodem. Anders ga ik die vraag zelf gewoon nog een keertje stellen. Uh, want dit deel van het programma zit er alweer bijna op. Ik ga even vertellen dat we uh, Henk uh, Brinkhuis, uh, directeur van NIOS... Uh, ook het tweede uur bij ons blijft en dan kunt u met hem in gesprek. Maar we hebben ook nog wel wat vragen over. Uh, voor, aan u. Uh, en, en dat is bijvoorbeeld: bent u een zeemens? Dat is een iets ander niveau, praten over de zee. Maar het kan dus ook gewoon op hetzelfde niveau doorgaan. En als u vragen wilt stellen aan Henk, dan uh, kan dat. Maar uh, ja, bent u een zeemens? Komt u vaak bij de zee? Uh, hoe vindt u het daar en, en wat heeft de zee u te vertellen? Want de zee heeft ons dus een heleboel te vertellen, hebben we net gehoord. Maar wat heeft hij u te vertellen? Vertel het ons of stel uw vraag aan Henk Brinkhuis. Uh, telefoonnummer is 0800 1121, 0800 1121. Het mailadres is casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En uh, voor de twitteraars hebben we nog uh, hekje Casaluna. Um, hoe vaak ben je eigenlijk uh, op de Noordpool en de Zuidpool? En, uh... Oh, nou dat, is, dat, dat, is, dat is niet dagelijks, zeg maar. Dat is, uh, ik ben één keer op de Noordpool geweest. En uh, we zijn niet op de Zuidpool, want dat is even wat lastiger. Maar we zijn dus langs de randen van Antarctica. Daar zijn we geweest, daar ben ik twee keer geweest. Heb je, heb je voorkeur voor de Noord- of de Zuidpool? Uh, de Zuidpool is een stukken, stukken fascinerender en in ieder geval fraaier. Want uh, de die Noordpool is echt een desolate. Je moet je een soort ijswoestijn. Het is een platte, platte eindeloze ijshoed Met hier en daar een ijsbier. Nou, zelfs dat, want ook het leven speelt zich vooral af rondom de randen van het ijs. Ja. Dus als je eenmaal door de randen van het ijs bent, hè, Spitsbergen zo ongeveer, dan ga je doorheen. En daarna is er niks meer. Geen vogel, niks, helemaal niks. En... We hebben daar bijna anderhalve maand verkeerd, zeg maar. Dat is waar, op een buitengewoon luxe schip overigens. Voor ons doen dan. Maar we hebben geloof ik, er was ooit iemand die, die claimde dat hij ergens één beer heeft gezien. Ja. Maar er zijn ook is geen vogels, niets. Het is, een, het is een eerie, het is een hele merk, merkwaardige setting. In de Zuidpool? Setting. Terwijl de Zuidpool is spectaculair met, met weet je wel, 3000, 4000 meter hoge ijsmassa's en afkalvende ijsbergen, zo groot als, als de flatgebouwen en dergelijke die voorbij komen drijven. En pinguïns en, en van alles en nog wat. Dus dat ja. is echt feest is dat. Nou, gaan we het straks misschien ook nog wel even over hebben. Uh, Henk Brinkhuis blijft dus tot twee uur te gast in Casa Luna. Wij maken nu plaats voor Hoorspel Het Bureau Boek 4. Het is belangrijk om erbij te zeggen. Gaan ze straks volgens mij zelf ook nog een keertje doen, maar dan weet u het vast. Uh, en om twee minuten over één dan zijn wij bij u terug. Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.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 Uit een stoel over in te komen. Terwijl de Bruin uitvoerig zijn verhaal vertelde... keek hij naar buiten. Ervoor zorgde dat hij op het juiste de ogenblik een vraag stelde... Geleden, maar zonder de details van de antwoorden in zich op te nemen. Hij vroeg zich af hoe hij zo gespannen was geraakt. Hij stelde dat hij te vroeg had moeten praten. De mens moet eerst enige tijd alleen zijn... voor hij weer heel langzaam aan de aanwezigheid van de medemensen kan wennen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 Ik begrijp niet dat je dat zo kunt. Het was een geslaagd contact. Al zal onze lieve heer er wel niet in trappen. Ik ga een kop koffie drinken.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 Ik denk het wel. Ik vind het zo spannend, joh. Ja? Natuurlijk, zoiets maak je toch bijna nooit mee. Wat stemmen jullie? Ik denk weer PPR, dat zijn de enigen die wat voor de dieren doen. Wat stem jij? PSP, denk ik, net als Tjitske. <laughs> ik weet het nog altijd niet, joh. Ja. Jij stemt nu zeker CDA? Tim? Ik dacht dat stemmen geheim was.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 ook zullen kunnen zeggen, moeten we maar afwachten. Ik houd u daarvan op de hoogte met een vriendelijke groet M. Koning. Best, mevrouw Kater, binnenkort zullen we een de krant lezen... of een nieuwe, nieuwe documentalist te vragen. Mevrouw Kramer, in mijn bureau, gaat verlaatst. Zelf zegt, met spek omdat ging als als dit om zorgen voor de huishouding van de werkzaamheden en sociale verlichting... ...en iets beter te combineren met de werkzaamheden van het bureau... ...verlies en houdt meespelen... ...heeft je veel beloofd niet gemakkelijk te vervangen zijn... ...of dat straks van opvolgens kunnen zijn om me afwachten... ...houden we de hoogte met een vriendelijke groep... coding. Je hebt die brief toch wel eerst aan Manda voorgelegd? Nee, waarom? Omdat ik vind dat je dat niet kunt schrijven... ...wanneer je niet zeker weet dat Manda ermee instemt. Maar dit heeft ze toch gezegd? Dit heeft ze tegen jou gezegd.